8 uur. Wien buis. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen. In Zuid-Korea maakt de Nederlandse ploeg zich op voor een dagje Olympisch shorttrekken. En de politie heeft het afgelopen jaar ruim 300 keer een stroomstootwapen ingezet. Daarover meer in het NOS-journaal. Met Katrien Straatman. En in de meeste gevallen bleef het bij dreigen bij dat stroomstootwapen. Maar er is ook 65 keer iemand daadwerkelijk getaserd. Daarbij schieten pijltjes uit het wapen, waarna een elektrische schok volgt en iemand tijdelijk verlamd raakt. Ook werd 54 keer de taser tegen iemand aangedrukt. Daarvan raakt de verdachte niet verlamd, maar het doet wel pijn. Straks meer hierover dus bij Beam, met onder meer de reactie van Amnesty. De Koninklijke Marcheussee krijgt op Schiphol hulp van 400 burgers. Die kunnen bij grote drukte dan worden ingezet... om te helpen bij de paspoortcontroles. De vacature staat open voor iedereen met tenminste MBO 4 Ze krijgen een opleiding en kunnen dan worden ingezet... bij de eenvoudige controles. Bijvoorbeeld bij de elektronische poortjes... of de balies voor reizigers met een EU-paspoort. Het gaat in eerste instantie om een proef tot november volgend jaar. De hoop is dat de extra controleurs kunnen helpen... om de lange rijen terug te dringen.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 In Mexico is vannacht een militaire helikopter neergestort met daarin de minister van binnenlandse zaken en de gouverneur van de deelstaat Oaxaca. Ze raakten daarbij licht gewond. Op de grond vielen er wel twee doden. De minister en de gouverneur bezochten de deelstaat omdat er een aardbeving was geweest. Die had een kracht van 7,2 en werd opgevoeld in de hoofdstad Mexico-Stad. Voor zover nu bekend vielen daarbij geen doden. Wel raakten tientallen gebouwen beschadigd en viel de stroom bij een miljoen mensen uit.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 Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Het NOS Radio 1-journaal. De politie heeft het afgelopen jaar ruim 300 keer een stroomstootwapen ingezet. Blijkt uit cijfers van de politie die een jaar lang heeft geëxperimenteerd met de taser. In de meeste situaties bleef het bij dreigen... maar in enkele tientallen keren werd iemand daadwerkelijk getaserd. En bij 54 mensen deelde de politie een schok uit... door de taser tegen het lichaam te drukken. Plaatsvervangend politiechef Willem Wolder legt uit wat dat voor effect heeft. Op dat moment krijgt hij een pijnprikkel. Dus hij kan nog wel bewegen, maar hij krijgt een pijnprikkel. Daar desoriënteert hij zich vaak ook mee. En dat is vaak dan ook een moment waarop je hem onder controle kunt brengen. En afhankelijk van de situatie waar de, waar de mens zit... het kan bijvoorbeeld in een kleine ruimte zijn, in een stunmode... beter bruikbaar dan het afvuren van pijltjes. Ja. Nou is er een eerdere evaluatie geweest. Daar zijn ook een aantal praktijkvoorbeelden genoemd... waarin toch blijkt dat ja, politiemensen hem soms gebruiken... terwijl het misschien niet helemaal nodig is. Heeft dat dan toch te maken met ja, de onervarenheid van dit wapen? Nou, het is een pilot, dus mensen gebruiken het voor het eerst. Kijk, elke geweldtoepassing, dus ook van de these, wordt achteraf beoordeeld door een leidinggevende, door de officier van justitie. En daarnaast kijken we natuurlijk ook in de pilot wat de effecten zijn van het inzetten van zo'n stunmodus. En we zien nu in de praktijk dat die een aantal keren gebruikt is, terwijl we eigenlijk het wapen hadden aangeschaft voor het. Uh... Voor het afschieten van pijltjes, nou, dan is het goed om te kijken wat daar de reden van is. En of je in opleidingen mensen daar al letter en beter in kunt maken. En dat is wat we tot nu toe gedaan hebben. Zijn er klachten geweest? In hoeverre ze hebben die klachten betrekking gehad op die taser? Ja, we hebben al een aantal, onderzoeken, aantal zaken gehad waarbij of de personen zelf die de thaser, die zijn een klacht hebben ingediend of de familieleden. Omdat ze zeiden van ja, wij vonden het eigenlijk niet proportioneel. Nee, of, of de ervaring is natuurlijk buitengewoon vervelend. Dat snappen wij heel goed. Uh, nou, Die klachten worden natuurlijk serieus behandeld. Uh, maar je moet ook los van het inzet van de these... ook kijken naar onze alternatieven. Als je de these niet inzet en je moet bij wijze van spreken... met vijf, zes man iemand op zijn nek springen... kan de gevolgen kunnen vele malen groter zijn. Dus die afweging moet je elke keer maken. Maar iedereen die een klacht heeft ingediend, die krijgt uh, de aandacht die daarvoor nodig is. En daar waar nodig proberen we de evaluatie en de verbeterpunten eruit te halen. Want moet ik het zo zien dat die taser eigenlijk zit tussen een pistool en een wapenstok? Ja, we hebben natuurlijk een aantal middelen. Dus je hebt de pepperspray, dat is er ook nog zo eentje. Je hebt de wapenstok uh, en je hebt aan de andere kant het vuurwapen. Waarbij je natuurlijk hoopt dat je die nooit hoeft te gebruiken. Er zijn ook nog doelgroepen hondengeleiders bijvoorbeeld, die een hond kunnen inzetten als wapen. En, uh, nou neemt u maar van mij aan, als ik zou moeten kiezen als verdachte. en ik moet of getaserd uh, worden of ik krijg een hond. en ik zou de keuze hebben, dan wist ik wel waarvoor ik koos. En dat was wel de taser. Maar nou zijn er ook mensen in een organisatie die zeggen. Ja, dat die taser wordt niet altijd even proportioneel in uh, gebruik genomen. Hè? Er worden soms misschien mensen getaserd terwijl dat helemaal niet nodig is. Wat zegt u daarop? Gebeurt dat altijd in, ja, proportioneel? Nou kijk, elk geweldsmiddel wat we toepassen. dat moet je proportioneel en subsidiair toepassen. Dat geldt ook voor de taser. En het is ook zo dat als je hem gebruikt, hebt, moet je achteraf rapporteren waar, waarom je hem gebruikt hebt en hoe. En daar komt gewoon een professioneel oordeel over. En als dat niet goed is of het is niet professioneel, dan krijgen ook die collega's dat terug. Dat is bij een wapenstok, dat is bij een vuurwapen, dat is ook bij een teaser. Wat ziet u in die 300 gevallen die we nu hebben gehad? Gebeurt dat dan op een goede manier? Nou, dat is onderdeel van de evaluatierapport. Dus die gaan nu aan de hand van de cijfers gaan de wetenschappers kijken wat, wat is nou de casus die eronder zit... En welke leermomenten zitten daarin? En ik hoop over een paar maanden daar de conclusies met jullie te kunnen delen. Plaatsvervangend politiechef Willem Wolders in gesprek met Albert Bos. Amnesty International vindt dat de gezondheidsrisico's... bij dit stroomstootwapen worden onderschat. Vooral omdat het wapen regelmatig wordt gebruikt bij verwarde mensen. Gerberg Klos van Amnesty International, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt Amnesty van de inzet door de taser door de politie... nu die cijfers duidelijk zijn geworden? Nou, die cijfers die uh, nu worden gepresenteerd... die geven hetzelfde beeld als de jaarlijkse cijfers. En uh, ja, inderdaad, de taser wordt relatief vaak gebruikt. Terwijl het een wapen is wat je alleen mag inzetten... Uh, in hele levensbedreigende situaties... of wanneer er een risico is van ernstig letsel. Maar het valt op dat de politie het vaak inzet. En vooral die dry stun mode. Uh, meneer Woelders uh, besprak dat al. Die wordt in de helft van de keren dat iemand wordt getaserd wordt dat in drive stunt mode gedaan. Daar is het wapen gewoon helemaal niet voor bedoeld en ja. niet voor ontwikkeld. Dat, dat is dus als iemand heel dichtbij is. Hè? Want normaal zie je die tasers, daar komen een soort pijltjes uit met draden... en iedereen, iemand krijgt dan heel veel uh, stroom door zijn lijf. Uh, maar dit zijn dus gevallen van dichtbij. Ja, dan wordt de, deze wordt op het lichaam gezet en dan worden stroomstoten toegediend. Ja. En dan treedt er geen verlamming op en dan wordt een hevige pijnstoot toegediend. En dan hoopt de politie dat iemand gaat meewerken... maar zoals uit eerdere cijfers ook al bleek van de politie... wordt er vaak herhaaldelijk in dry stun mode getaserd. Wat betekent dat dat dus helemaal geen effectieve manier is... om iemand onder controle te brengen. Want ja. ze stoppen daar ook niet mee. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit... dat mensen op dat moment heel erg verward zijn. Terwijl we weten dat juist, zo we zeggen... herhaaldelijk taseren, die gezondheidsrisico's... Enorm vergroot. Nou zei die uh, chef van de politie ook... Uh, ja, je hebt ook alternatieven. Een politiehond bijvoorbeeld had hij het over. Maar hij zei, nou dan is een taser toch wel uh, een beter alternatief. Bent u het daarmee eens? Uh, nou, de inzet van de politiehond uh, in Nederland is al jaren niet geëvalueerd. Er zijn natuurlijk heel veel berichten over het flinke letsel daarbij. Als dat een probleem is, dan moet je niet naast de diensthond... nog een ander wapen gaan proberen. En dus die vindt dat je dan eerst moet uitzoeken waarom dat tot zoveel letsel leidt die inzet van die diensthond, en hoe je dat kan voorkomen. En ja, dat grijpen naar uh, ernstigere wapens... en dan denk je dat de taser geen serieus uh, risico met zich meebrengt. De taser is een gevaarlijk wapen. En niet alleen voor de gezondheid, maar er is ook een heel serieus risico op misbruik. En dat zien wij ook uh, met name bij dat gebruik uh, van de drive stun mode. Want de drive stun mode wordt gebruikt... Tegen mensen die al onder controle zijn, die handboeien om hebben. Dat blijkt uit de rapportages van de politie zelf. Mm -hmm, maar zijn in eigenlijk... een cel ja. er zijn natuurlijk ook echt bedreigende situaties. Hè. Agenten krijgen te maken met veel geweld tegen ze. Wat moeten Zeker. ze dan doen, volgens u? Ja, nou, als iemand al handboeien om heeft, dan kan iemand weliswaar heel vervelend zijn. en ongelooflijk agressief en mogelijk zelfs bijna onhandelbaar. Maar dat is geen. Iemand die geboeid is of die al in een politiecel zit, vormt geen risico voor het leven van een agent. Of ja. voor een derde. Die zei, er zijn ook geen burgers in een politiecel. Dus ja, ja dan moet je iemand wat langer in een cel zat zitten of de handboeien niet afdoen. De politie heeft ook iemand getaserd. Nadat hij al meerdere keren was getaserd om de pijltjes eruit te halen. Dat onderschat, dan onderschat je gewoon het risico van het wapen. Daar is het helemaal niet voor bedoeld. Dat mag ook daar helemaal niet voor gebruikt worden. Duidelijk. Gerbig, los van de Amnesty International. Nog even erbij zeggen. Jullie komen zelf ook komende maandag hè, met een rapport over de Taser. Ja. ja. Dan komen we met een uitgebreid rapport. Uh... Ja, gaan we maandag lezen. Dank u wel voor de toelichting. NOS Radio 1 Journal. Honderden mensen liepen in Amsterdam gisteravond mee... in een stille tocht voor de doodgeschoten Mohamed Bouchiki. De jongen van 17 kwam vorige maand om bij een schietpartij. De politie denkt dat hij niet het eigenlijke doelwit was. Familie en vrienden organiseerden de tocht... ook om aandacht te vragen voor de andere geweldsdelicten... die de wijk teisteren. De tocht ging van het Oosterburger Park... naar de plek van de schietpartij, het jongerencentrum Wittenburg. Een straatbreed spandoek met erop de afbeelding van Mohamed. vrolijk lachende jongen met een zwarte bril op. Uit het oog, maar niet uit het hart, staat erbij. En de ballonnen, ze raken bijna in de knoop. Ja, veel mensen. Dat, betekent, dat is een goed teken. En we gaan gewoon een stilte lopen voor hem en uh, denken aan hem. En dan uh, ja. we weten we allemaal dat hij op een betere plek is. Er moet iets veranderen, hè? Amsterdam wil nooit stoppen met geweld. Soms komen die jongens op school misschien wel tegen. Klopt, ja. Als je daar ruzie hebt, dan kan je ook buiten ruzie krijgen. Ja, en van kwaad tot erger. Ja. Dood. Ken jij ook al jongens die nu nog heel jong zijn waarvan je denkt, die gaan ook de verkeerde kant op? Ja. Die heb ik ook vaak aangesproken. Maar ja, of ze zich willen bedenken, dat is aan hun. En die lopen niet mee met deze stiller, toch? Met een witte ballon, ja. of toch? Ja, ik zie ze. ze zijn, ja, zijn ze er? Zijn er, ja. Je zou ze aan kunnen wijzen. Ja, dat kan. Het wordt alleen maar erger hier ook. De mensen Echt zijn te veel op hunzelf tegenwoordig. Wat zeg u? Mensen zijn te veel op zichzelf tegenwoordig. Ze moeten meer met elkaar, zoals vroeger. Stefanie Franco-Martins, in de handen een spandoek... ook een t-shirt aan, waarop staat... Ayman on... Moja Mou, en mo Moche Bushiki. Forever. Ja, zeker. Toch gaat deze stille toch niet alleen maar voor... Het slachtoffer van de verdwaalde kogel, laten we het zomaar even zeggen... het is ook een teken. Er moet gewoon iets veranderen aan de samenleving. Er moet meer... Uh, het begint al eigenlijk bij jongs af aan... Uh, moeten we dat al doen. En niet uh, pas wanneer ze 30 of 40 zijn. En totaal ontspoord zijn. Het is dus ook een oproep aan de ouders van jongeren... die ver afdwalen en daarin terechtkomen. Ik denk dat het een uh, combinatie is van alles. Het, zit, uh, het is op school, het is op, uh, thuis, het is buiten kinderen zijn een uh, groot gedeelte van de dag op school. Ik denk dat de school daar ook wel uh, een steentje in kan bijdragen. Het is wel goed van ze. Herdenking. Het is een herdenking. Dus, uh, ja. zal het ook een mooi. beetje helpen? Ja, het gaat niet helpen, maar... Uh, nee? Waarom gaat het niet helpen? Geweld gaat altijd blijven, toch? Ja. Toch gaat niks veranderen, maar ja, het is wel goed van ze. Omdat er toch jongens zijn die met iets anders bezig zijn. Ja, klopt. Ja. Maar ja, ik weet er niet veel van. Je ja, moet bij hem zijn. Bij tijd het Oosten. Een reportage was dat van Mino Remmers gisteravond. De stille tocht in Amsterdam om stil te staan bij het overlijden van Mohammed Bushiki. Gaan we eens kijken wat er in de rest van de media aan de hand is deze ochtend. Katien Straatman is ja. op 7.00 uur. Patiënten met de ziekte Parkinson die een DBS-behandeling... oftewel een diepe hersensimulatie willen laten doen... wijken steeds vaker uit naar België, schrijft de Telegraaf. Volgens de parkinson moeten deze patiënten in Nederland... soms wel tot twee jaar wachten om geholpen te worden. De wachtlijst zou zijn opgelopen omdat deze behandeling steeds bekender wordt... maar er te weinig van deze centra zijn in Nederland. Zo kent ons land zes van deze centra en België er veertien. En grote namen uit de kunstwereld willen dat Beatrix Roef... de vorige directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum terugkeert... Hiertoe roepen ze op in een paginagrote advertentie in het Parool. De oproep is ondertekend door Nederlandse en internationale kunstenaars... museummedewerkers, galeriehouders en kunsthistorici. Roef nam vorig jaar ontslag naar beschuldigingen van belangenverstrengeling... en het feit dat ze diverse nevenfuncties had. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de gang van zaken... rond haar vertrek bij het sterk. En werkgevers moeten meer doen voor werknemers die in een vechtscheiding liggen. Bijvoorbeeld door beter te vragen wat een werknemer nodig heeft in zo'n scheiding ligt. En dat zegt André Rauwvoet, tegenwoordig de voorzitter... van het platform Scheiden in het AD. Hij onderzocht hoe voorkomen kan worden dat kinderen... niet de dupe worden van de scheiding van hun ouders. Het ziekteverzuim van gescheiden medewerkers... ligt 2 hoger dan die van getrouwde werknemers. En donderdag dan presenteert Rauwvoet zijn advies aan het kabinet. De Olympische Winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is Olympisch nieuws met Geo Lippens. Wordt het de dag van Shinky of van Jorien Termors of Suzanne Schulting volop trek vandaag... De lange die komen niet in actie. Dat is weer tijd om te schakelen dus met Gio Lippens in Gangdung. Gewoon op de Olympische Oval. oval. Uh, Gio, waarom zit je niet in de shorttrack-arena trouwens? Ja, dat is een goede vraag. Het antwoord is trouwens heel simpel. hoor. We hebben hier boven de ijsbaan een prachtig platform... dat we delen met onze tv-collega's. Hier komt dus ook de uitzending van Radio Olympia vandaan. Ja, en Het zou allemaal een beetje te ingewikkeld worden... om die hele boel uh, om te bouwen op de dagen dat er hier niet geschaatst wordt... naar die hal van het Shorttrekken. Maar maak je geen zorgen, onze commentator Sebastian... Timmerman zit straks gewoon in die hal. Met zijn neus bovenop de wedstrijden. Maar nu nog niet nu zit ik nog hier. Ik heb er nog een vraag. Voor Gio, maar uh, die vraag komt er niet. Zullen ik verwacht het... een vraag van de oh, presentator. Nou, we oh, het loopt allemaal door elkaar. heren, oh, oh, oh, ja, Sebastian Timmerman, <laughs> ja. hij is wel op zijn plek, dus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeker, daarom. Dus hij zit nu inderdaad naast me bepakt en beladen met, uh, met al die informatie die hij straks nodig heeft om die races op de 1500 meter bij de vrouwen en de 1000 meter van de mannen te verslaan. Uh, Sebastian, even kort, hè, we hebben al twee zilveren medailles gehaald in het Shorttrack toernooi. Ja. Gaat er vandaag nog iets moois bij? Komen we misschien wel een gouden plak? Nou, ik verwacht wel een medaille, eerlijk gezegd. Want we gaan uh, bijvoorbeeld bij de mannen de duizend meter rijden. En dat is toch de afstand waarop Shinky Knecht uh, vier jaar geleden in uh, Sochi ook een medaille veroverde, toen de bronzen medaille. Dit is wel echt de afstand, samen met de 1500, waar hij al zilver heeft, waar hij zich het meeste thuis voelt. Dus van Knecht uh, verwacht ik wel het een en ander, eerlijk gezegd, ja. Nou, laten we maar even inzoomen meteen op die vier Nederlanders die je straks gaat zien, hè. Noblesse oblige, dus eerst uh, Shinky Knecht. Is hij echt in topvorm? Ja, hij is echt in topvorm. Dat hebben we al al gezien op die 1500 meter, al had hij daar in de serie, in de, de de heat wel een klein foutje. Ook in de relay zag je dat wel. Maar hij is wel echt in een, in een hele goede vorm. Dus ik, uh, ik verwacht wel zeker wat van hem. En wat hij als voordeel heeft... is al dat in de eerste heat al meteen straks drie Koreanen zitten. Hè? De Koreanen hebben met het short track... wat wij met het lange baanschaatsen hebben. Daar zijn ze heer en meester in. En dan mogen er maar twee door naar de halve finale. Dus één ding weten we zeker. We zijn meteen in de kwartfinale al minimaal één hele sterke Koreaan kwijt. Ja, dat soort dingen, dat is ook wel in het voordeel van... Van Knecht. Zeg en dan zo'n nonchalance. Hè. Je had het er al even over. Van, ja, hij maakte wat foutjes euh, in de, de vorige afstand, hè, die 1500 meter. Hij lijkt zo ontspannen. Uh, ja, dat misschien... kan ook wel eens tegengesteld werken natuurlijk. Nou, misschien dat dat ook toch wel een beetje die Olympische spanning is... die ook wel uh, bij hem dan zal toeslaan. Ik denk dat het ook wel een voordeel is voor Knecht... dat we vandaag uh, echt op de shorttrack manier rijden. Dus we beginnen aan een afstand en we maken hem af ook. En wat je vaak ziet in het Olympisch programma... is dat op de ene dag de, de kwartfinale is... en dan moeten ze twee dagen wachten voor de halve finale. En dat is vandaag niet het geval. Gewoon drie keer rijden. En dat is ook hmm, zoals Knecht het liefste heeft. Juist, precies. Nou, over geestelijke rust gesproken... Ook uh, Shinky die probeert in de aanloop naar deze race uh, vooral heel heel ontspannen te zijn. Ja, ik doe echt helemaal niks. Een beetje op internet, een beetje dingetje neuben. Dat is niet wat. Ja. Eigenlijk helemaal niks. Het is echt heel saai. Het is allemaal hartstikke mooi door in te filmen, maar het is ook echt heel saai hoor. Je moet wel echt heel goed niks kunnen doen. Wat is dan nou het meest saaie wat je tot nu toe hebt meegemaakt hier? je dus gewoon twee uur op je bed ligt niks te doen. Dat is wel echt heel dodelijk. Ja. Maar je mag nu weer aan de bak. Uh, hoe spannend gaat het worden? Ik denk dat het ontzettend spannend gaat worden. De, de, ja, de duizend meter is tegenwoordig gewoon een lange sprint. En, uh, ja, de ene ligt dat beter dan de andere. En, uh, ja. Het is moeilijk natuurlijk de duizend meter. Ik heb wat, uh, de ene keer gaat het super goed en dan uh, gaat het weer uh, echt gewoon uh, zwaar kloten. Dus, uh... Wat is dan de beste tactiek? Bepaal je die nog op het laatste moment of heb je hem nu al in je hoofd? Nou ja, het is de beste tactiek als je, je, je wil eigenlijk uitgedragen blijven en je wil gewoon uh, de volgende rondes halen. En uh, ik denk dat ik in de kwartfinale gewoon nog echt, uh, echt heel hard uh, zal moeten schaatsen en gewoon uh, zorgen dat uh, er niemand langs komt. En dat er gewoon in de, de halffinale en de finale gewoon weer uh, ouderwets gereest kan worden. Nou, dat was Sinky Knecht. Die is er trouwens wel heel vaak verveeld. Hè? Ook met die teamoverdracht. Uh, ja, wij, wij denken inderdaad vaak ook op de Olympische Spelen. Ja, die teamoverdracht verveelde die zich ook. Maar sporters gaan lekker bij andere sporten kijken. Maar ja, dat shorttrackprogramma zit zo her en der in dat Olympisch programma... dat het voor hun onmogelijk is. Ja, hij wil gewoon racen, hij wil knallen. Kan ik dat me voorstellen dat je leuk je best zo nu een overveelt. Ja, Zegt houdt. is iets acte laat, hè, die ja. ook in actie komt. Wat is daar eigenlijk het verhaal bij? Hopen nou, maar op die halve finale? Ja, nee, maar die stond ook in de finale van de 1500 meter... En die heeft wel het voordeel, denk ik, dat hij lekker in de schaduw van Knecht kan opereren. En sowieso in, het, in de schaduw vaak van anderen. Het is een hele dunne jongen, hij valt niet zo heel erg op. Een soort sm lichaam heeft hij echt heel dun zijn sprietje. Maar daardoor wel heel bewegelijk. En dan kan de ene keer buitenom dan weer binnendoor, kan hij zich heel mooi manoeuvreren. En hij heeft al op die 1500 meter laten zien dat hij in vorm is. Dus ik verwacht eerlijk gezegd wel wat van hem. Nou, dan gaan we naar de vrouwen, naar de 1500 meter. Jorien Tomos moet na dat fantastische goud hier op deze schaatsbaan op de 1000 meter... weer de blik op vandaag zetten. Het is natuurlijk één rollercoaster van emoties uh, die je doorleeft. Maar je probeert gewoon elke keer weer uh, terug te gaan naar je taken die je hebt. Uh, naar je trainingen en uh, naar het doel uh, ja, waar je zo hard voor werkt. En uh, ja, het volgende doel voor mij is die 1500 meter. Dus daar ben ik dan uh, ja, mee bezig en op gefocust. En ja, dan laat je het andere wel heel even een beetje los. Nu sta je dan op het ijs met je shorttrack vrienden en uh, vaste trainingsmaatjes. Is het ook een voorzichtig begin dan van, van afscheid? Ben je dan met bepaalde rituelen bezig? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben gewoon keihard... Uh, gewoon een goede training aan het draaien voor morgen eigenlijk. En totaal niet bezig met afscheid, nee. Hoe goed ben je nu in het short track op dit moment als we hier staan? Nou ja, het schaatsen gaat goed. Ik rijd een snellere rondje dan ik ooit heb gedaan. Alleen ja, dat zegt niks in het short track. Hè. Het gaat om de tactische keuzes, de juiste keuzes maken tijdens de race. En dat gaat het belangrijkste zijn. En Het fysieke spel, ja uiteindelijk. Iedereen op het spelen is fit en rijdt hard. Dus ja, dat is denk ik niet het belangrijkste. Gio, het is uh, short track zaterdag, hè, als je het zo hoort... Uh, maar dat is niet het enige natuurlijk. Er was vanochtend ook nog de sensationele winst van een snowboardster... op het alpinuski onderdeel van de Super G. Nou, daar willen we natuurlijk ook meer over weten. Ja, dat was ongelooflijk. Eén honderdste van een seconde verschil was er tussen de nummer één en twee. En dan ook nog eens een keer de Olympisch kampioene. Die wordt verslagen door een volkomen outsider. Het was trouwens prachtig hoor, meteen na die laatste finish. De Tsjechische Ledecka, die de snelste tijd had... staat daar wezenloos voor zich uit. Ik kijk, ze heeft geen idee wat er komt. Dan komt er een cameraman op haar afgelopen... en vertelt hij haar dat ze heeft gewonnen. Nou, dit is haar reactie. Vol ongeloof. Wat is kom op. Wat is dit! Nou, Edwin Peek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je was erbij vannacht. Hoe is dat om zo'n sensationele ontknoping mee te maken? Ja, nou, uh, sensationeel om het maar uh, zo te zeggen. Ja, het was echt uh, totaal onverwacht uh, Esther Ledetschka. Uh, iedereen had eigenlijk al vrede en gunde het vooral Anna Veit. Inderdaad, je zei het al, de Olympisch kampioen van 2014 in Sochi. Toen nog Anna Venninger. Uh, zij heeft heel veel blessureleed achter de rug gehad. En uh, ze stond al met tranen in haar ogen. En iedereen kwam haar al feliciteren bij die hotspot... Hè, waar je moet zijn als de nummer 1. Maar ja, toen kwam opeens met nummer 26 Esther Ledetschka naar beneden. Normaal actief als snowboardster. En niet de minste, want ze is ook de wereldkampioene... in 2017 op de Parallel reuzenslalom Is dus gewoon de beste van de wereld. En het alpine ski doet ze er altijd bij. Maar dat kan ze ook heel erg goed. En ze gleed gewoon als snelste. En ja, ze kwam naar beneden. Ze maakte ook nog een klein foutje op het einde... En toen 100ste sneller dan Anna Veit. Dus het ongeloof was bij iedereen in het stadion hoor. Echte fans gingen met juichen misschien. Maar ze snapte het niet. Ik snapte het ook niet. Uh, en zij dacht echt een mistake. Dat er misschien nog twee seconden bij zouden komen. Dat de tijdwaarneming niet klopte. Maar Esther Ledetska deed het ongelofelijke. Ze is Olympisch kampioen. Ja, want jij bent skie-expert. Hoe kan het überhaupt dat iemand die normaal gesproken op een snowboard naar beneden gaat. ineens zo hard rijdt. Uh, zo hard naar beneden gaat op een, op een echt spectaculair ski onderdeel Nou, kijk, wat we wel zo is, is dat zij uh, vanaf haar veertiende... Uh, ze skiet al sinds haar vijfde. En ook snowboarden, ze heeft het altijd gecombineerd. En vanaf haar veertiende zeiden coaches tegen haar... Esther, je moet kiezen. Of snowboard of skiën. Ze zei, ik wil niet kiezen. Ze kreeg het constant in haar carrière, want ze was op beide onderdelen goed. En ze wil ook nu nog steeds die keuze niet maken. Ja, en ze heeft ieders ongelijk bewezen. Want zij is nu kampioen. Zowel wereldkampioen op die Parallel Reuzenslalum. Later in de week gaat ze daar nog op de Olympische Spelen in uitkomen. En dus ook nu bij de Super G alle sterren verslagen... Geen Lindsey von, geen Lara Gut en Anafeit op 100 ste verslagen. Fantastisch was dat van de Tsjechische Ledetska. Edwin Peek, dankjewel. Nog even, Sebas. Nieuwtje van de schaatsbaan, heel kort. Dat uh, Marit Leenstra morgen de 500 meter niet rijdt... past niet in de voorbereiding op uh, de ploegenachtervolging. Zij heeft daar plek afgestaan aan uh, Lotte van Beek. Nou, we hebben het laatste nieuws ook vanaf de schaatsbaan hier. Dat pakken we nog mooi even mee. Dank Gio Lippus voor het overzicht van de Olympische Winterspelen. 1, 2, 3 voor de dag. Transavia moet voor vanmiddag één uur reageren... op een eindbod van pilotenvakbond VNV. Anders gaan de piloten van de luchtvaartmaatschappij actie voeren... tijdens de voorjaarsvakantie. Die piloten en Transavia zijn al maanden in overleg over een nieuwe CAO. In Den Haag is straks de landelijke viering van het Chinees nieuwjaar. Dat wordt gevierd in Chinatown en bij het Haagse stadhuis... met vuurwerk, optochten erbij en dan klinkt het ongeveer zo... Het Chinees nieuwjaar natuurlijk met vuurwerk. Duizenden mensen demonstreren vandaag en morgen in heel Europa... tegen de uitzetting van vluchtelingen naar Afghanistan. Ze vinden het daar veel te gevaarlijk, vertelt een van de demonstranten, Ilias Matab. De situatie in het land is ontzettend verslechterd... en het aantal uh, uitzettingen is toegenomen. En dan heb je ook nog de hoofdstad Kabul... waar vaak aan verwezen wordt als een veilige stad. En juist in Kabul is de kracht van Taliban, maar ook van de IS... steeds meer zichtbaar. En er zijn aanslagen alleen maar toegenomen. En morgenmiddag zijn onder meer in Amsterdam en in Utrecht demonstraties... tegen de uitzettingen naar Afghanistan. Gaan we allemaal meemaken dit weekend. Zometeen eerst nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Wij. De zon gaat schijnen, het wordt een mooie dag. Maak er wat moois van.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 Voor de genadeloos lage prijs van 19 euro per maand. Check snel tele2.nl of ga naar de winkel voor alle absurde Dit wil ik aanbiedingen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Teamleader, de alles-in-één oplossing voor CRM, projectmanagement en meer. Kijk op teamleader.nl Dit wil ik, unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk. Je zit te werken achter je computer.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 De Koninklijke Marse op Schiphol gaat 400 burgers inzetten... om de lange rijen bij de paspoortcontroles te verhelpen. Ze krijgen een korte training en kunnen dan worden ingezet... bij eenvoudige controles, zoals bij de elektronische poortjes... of de balies voor reizigers met een EU-paspoort. Het gaat eerst nog om een proef. De politie heeft de afgelopen jaar ruim 300 keer een stroomstootwapen ingezet, zo blijkt. Meestal bleef het bij dreigen, maar er is ook 65 keer iemand daadwerkelijk getaserd. Ook werd in 54 gevallen de taser tegen iemand aangedrukt. Daarvan raakt de verdachte niet verlamd, maar het is wel pijnlijk.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 Inclusief vluchten en Premium All Inclusive vanaf 1299 euro per persoon. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen hartelijk welkom. Het is precies 4 minuten over half 9. Om 9 uur dan komen Frank de Graven en Jan Tromp. Zij. Uh, bestudeerden hoe moeilijk het is om een goede bestuurder te zijn. en schreven daar een boek over. Dan praten we met Willem van der Put. naar aanleiding van het seksschandaal bij Oxfam Novib. Een transgender vrouw die borstvoeding geeft. Het, uh, het kan en de superfoods, abrikozenpitten. Ze blijken supergiftig als je er te veel van eet... en zijn dan ook uit de schappen gehaald. Om tien uur komt um, Jolande Withuis. Ze schreef de biografie van Juliana, maar nu duikt ze in haar eigen leven... en schreef het boek Raadselvader. Jeroen Vullungs bespreekt vandaag de boeken. De Orang-Oetans in Borneo. Ze hebben het heel erg moeilijk. En als laatste gast Matthijs Deen. Die reisde over oude wegen in Europa. Zometeen gaan we... Passagiers te lijf die zich slecht gedragen in vliegtuigen... maar eerst ja, de, durft. de economie. Ja. Precies, want de economie groeit weer met ruim 3 maar liefst... voor het eerst met zo'n hoog percentage sinds 2007. Maar de vraag is of dat wel zo goed nieuws is. Jazeker wel, zegt macro-econoom Edine Mujadjic... want die groei is nodig om later tot krimp te komen. Want krimp, of in elk geval stilstand, is uiteindelijk beter... Maar dan wel met beleid en niet met een knal, zoals in 2008. Maar hoe dan wel? Gaan we vragen aan de economen en vermogensbeheerder zelf. Uh, je hoort het steeds vaker, het gaat nu goed. En mensen beginnen meteen te piepen over... ja, maar is dit dan een, uh, niet een bubbel? En uh, gaat het dan eigenlijk echt niet goed? En, uh, of wel goed? Of, nou ja, enzovoort. Je leest het ook steeds meer in de kranten. Ja, dat is waar. En, en um, dat laatste is helemaal niet zo vreemd... Als je, als je zoveel jaren achter de rug hebt waarin het gewoon economisch slecht ging, gaat het als het ware in je zitten. Dus als je dan goed nieuws krijgt, ga je automatisch afvragen... ja, maar is het echt zo goed nieuws? Um, uit alles wat ik daarover lees, Het led, is toch zie, gewoon goed nieuws? Het is gewoon goed nieuws. Ja. Het is, voor het eerst in een hele lange tijd kunnen we met recht zeggen... het gaat de goede kant op. Het gaat al veel beter dan de afgelopen jaren. Um, ik denk dat het nu zeer onterecht is om deze situatie te zien als het glas is half leeg. Okay. Nee, het glas is half vol en we moeten eraan werken dat het glas gewoon helemaal vol raakt. Maar er hoort nog zo'n zin bij die eigenlijk ook overal weer tevoorschijn komt. Dat is namelijk, de gewone man voelt het niet in zijn portemonnee. Ja, kijk, uh, op het moment dat je een aantal slechte jaren achter de rug hebt... dan gaat de economie zich eerst stabiliseren en daarna gaat die weer groeien. En wat je het liefst wil zien is dat je die groei vasthoudt. Het moet niet eenmalig zijn, even één jaartje goed en daarna weer slecht. Wat is de manier om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan? Dat is inderdaad wat u zegt, als iedereen in dit land en in landen om ons heen merkt dat het goed gaat. Dus niet alleen dat je erover leest en dat mensen geld uitdelen. Maar dat vergeven. je gewoon inderdaad op het moment dat je merkt dat het ook met jou veel beter gaat, dan word je daar optimistischer van. En dan ben je veel meer geneigd om extra geld wat je krijgt... om uit te geven. En maar als je het de... al uitgeeft, dat is weer groei. Maar volgens de cijfers krijgt de zeg maar modaal en ook daaronder... krijgt er niet meer bij. Nee, dat is waar. En uh, als ik al uh, ergens een groot vraagteken zou moeten zetten... van waar maak je zorgen over, dan is het dat wel. De gewone man op straat moet merken dat het de goede kant op gaat. Um, het slechte nieuws is inderdaad, het is nog niet zo ver. Het goede nieuws is dat laten merken dat het beter gaat... dat komt niet uit de lucht vallen. Daar kunnen wij als land voor zorgen. En, en ik zal even één voorbeeld geven... Uh, wat wij afgelopen jaren allemaal hebben meegemaakt is... onze overheid heeft gezegd, nou, het gaat nu zo slecht... wij krijgen minder geld binnen. En om te voorkomen dat wij heel diep rood gaan staan... dat we schulden gaan... Euh, euh, euh, euh, dat we nog meer schulden gaan hebben... Euh, moeten wij een aantal maatregelen nemen. En een van die maatregelen is geweest... de BTW gaat omhoog. Ja, 2%. 2%. Daar is geen ontkomen aan. Dat merkt iedereen. Het slechte nieuws. Er is juist nu het eindelijk beter gaat, juist nu je geen reden hebt... als overheid uh, uh, te vrezen dat je nog dieper in het rood gaat staan... is er heel veel voor te zeggen dat je nu zegt... oké, okay, wij hebben het btw verhoogd van 19 naar 21 procent toen het moest. Nu is er geen enkele reden meer. Nu kunnen we die verhoging ongedaan maken. En nu gaan we weer terug naar 19. En dan zouden... Kijk, net zo uh, als je het duidelijk gemerkt heb toen de btw omhoog ging... zou je net zo goed merken als de btw omlaag zou gaan. En dan zou er iets kunnen ontstaan waardoor die gewone man denkt... ik lees niet alleen dat het goed gaat, ik merk ook dat het goed gaat. En dan krijg je een effect... Uh, waarbij je de hoop kunt hebben dat, dat, dat deze economische opleving niet eenmalig zal zijn, maar dat het langer zal aanhouden. Nou ja, ik begreep dat er ook wel veel meer wordt uitgegeven in winkels. Dus daar zou dan toch wel uit blijken dat mensen wel degelijk meer te besteden Dat is waar. Alleen naarmate je langer. Uh, uh, uh, uh, uh, de situatie hebt dat mensen er vooral over lezen dat het goed gaat. Gaan ze het ook doen? Dan, dan, ze moeten uiteindelijk ook gaan merken dat het goed gaat. Ja. Maar dan een hele andere kwestie. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen: uh, Het is helemaal niet goed als we maar groeien en maar groeien en maar groeien. U kent natuurlijk dat begrip donut-economie. Ja. Dat is uh, heel, heel bekend geworden. We moeten niet maar blijven groeien. Want dat betekent namelijk ook dat we een enorme uh, ja, voetafdruk... achterlaten op deze planeet. En ja. we moeten er juist voor zorgen dat we die planeet zo goed mogelijk bewaren. Dus die ja. groei die is daar eigenlijk heel slecht voor. Dus dat, uiteindelijk is dat helemaal niet goed. Dat, we kunnen nee, maar kijk, niet door blijven groeien. Kijk, Het hangt heel sterk ervan af in welke fase van ontwikkeling je zit als land. Als je kijkt naar... Nederland in de jaren 50, jaren 60... op dat moment moest je zeggen, we moeten groeien. Want er is heel veel ruimte om, om, om, om de welvaart te verhogen... zonder allemaal schadelijke neveneffecten inderdaad. Op het milieu bijvoorbeeld. Uh, dat geldt nu nog steeds bijvoorbeeld voor uh, ontwikkelingslanden. Die hebben nog ruimte om te groeien. Uh, wij in het Westen, daar, daar zou je je ondertussen kunnen afvragen is het zo nodig dat je elk jaar meer en meer en meer moet hebben. Um, wij um, economen hebben het heel vaak over welvaart. Dat heb ik net ook genoemd. Er is ook iets anders wat daarna speelt, dat is welzijn. En het verschil tussen die twee is... in welvaart zit alles waarvan wij kunnen zeggen... dat is zoveel euro waard. Om maar even een voorbeeld te geven. Als we nu in Nederland zouden uh, besluiten... dat we met z'n allen ook zaterdagen en zondagen gaan werken... Dat zou wonderen doen voor onze welvaart. Onze inkomen stijgt. Ons inkomen stijgt. Uh, ons welzijn gaat erop achteruit. Want in welzijn zit de waarde die je uh, hecht aan, uh, aan het feit dat je, uh, dat je niet meer zo hard hoeft te rennen, dat je dingen kunt doorbrengen met, uh, uh, met je zoon, met je dochter, met je ouders, etcetera, etcetera. Dus de vrije tijd die je hebt. Ik denk dat we op dit moment in het Westen, ook in Nederland, op het punt zijn... dat je inderdaad kunt zeggen... die welvaart, dat hoeft niet zo meer. Het zit allemaal goed. Het welzijn in Nederland is toch al behoorlijk hoog. Als je dat vergelijkt met de Amerikanen enzovoort... hebben wij hier toch al ongelooflijk veel welzijn. Nee, dat is zo. Uh, alleen, ik denk dat, dat er heel weinig mensen in Nederland teleurgesteld uh, uh, zouden zijn als we nu zouden zeggen... weet je wat, in plaats van standaard vijf dagen in de week... dat we gaan werken, we gaan het weekend zodanig oprekken... dat het vrijdag, zaterdag en zondag is. Dat is goed voor je, voor je welzijn. Um, waarom gebeurt het niet? Um, kijk, wij allen hebben rekeningen te betalen. En daar heb je ook een inkomen voor nodig... Het lukt je niet om te kiezen voor welzijn... waar ik het net over had... als je weet dat de hoogte van je rekeningen elk jaar stijgt. Het, het, het wordt allemaal duurder, duurder, duurder. Dus je bent als het ware gedwongen om steeds harder te rennen omdat de omgeving daar niet naar is. Ja, maar luister, er ja. zit toch ook een grens aan. Je ziet het toch aan landen waar bijvoorbeeld... Uh, uh, ik noem maar het, het simpelste voorbeeld een siesta is. Nou ja, uh, luister, kijk, als je drie uur per dag uh, slaapt... en dan nog denkt dat het verder allemaal goed gaat... en de, uh, steeds weer dus na de middag altijd weer ja. je bedrijf op moet starten... ja, dat zie je gewoon in je economische cijfers. Dat gaat dus slecht. Nou ja, goed. Maar ze hebben er misschien wel meer plezier in. Daar heeft u het over. U ziet het aan economische cijfers. En dat, dat ja. is dus welvaart. Ja. En dat is die focus op welvaart. We laten welzijn uh, uh, achterwege. Als je een uh, Nederlander vraagt. die wat langer in Spanje doorgebracht heeft. je vraagt hem: zou je, zou je dat ook leuk vinden? Ik denk dat heel veel mensen zeggen: nou, daar zit wel wat in. Dus ja. u zegt eigenlijk: op de duur is krimp of, zelfs, of stilstand beter? Ik, ik weet niet of u. Of ik het zo zou formuleren. Het enige wat ik zeg is... is die jacht op maar eeuwige groei. Uh, maar die houdt sowieso toch op? Dat, dat, dat hoeft niet altijd. Er is een uh, optimum bij alles. En optimum ligt nooit in het linkse uh, extreme... Of extreem aan de rechterkant. Ergens in het midden uitkomen is goed. Dus alleen maar die groei najagen... hoeft geen optimum te zijn. Dus maar op een groei gegeven moet zorgt er bijvoorbeeld wel voor... dat je die welvaartsstaat ook in orde kan houden... en bijvoorbeeld nu dus kan investeren in uh, nee, de dat zorg. Is zo. Dat is zo. En dat zijn hele concrete vragen. Dat zijn hele, maar, ja. en, en dat is wat heel erg fout is gegaan de afgelopen jaren. Dat is waar. Uh, kijk, je moet die groei najagen om... wat ik hiervoor zei, omdat jouw rekeningen elk jaar duurder worden. Stel dat wij zover zijn dat dat ook niet meegaat... dan heb je die ruimte om te zeggen... ik hoef niet meer zo op jacht naar die groei. Dus uh, en da, ja, en het is dan niet kun... iets wat je van de ene dag uh, op de andere doet. Um, als je die nieuwe economische uh, omgeving zou willen nastreven... moet je nu starten. En er gaan jaren overheen voordat je zover bent. Wat kunnen we zelf doen om die economie in goede banen te leiden? Um, uh, niet alleen uh, lees dat het goed gaat... maar ga ook bij jezelf na. Uh, gaat het ook met jou goed? En dan komen er toch heel veel mensen achter. Ook mensen die nu zeggen, het glas is half leeg. Ze hebben een baan. Ze hoeven zich ook geen zorgen te maken... dat ze volgende week geen baan meer hebben. Uh, het gaat goed. En het is nu maar hopen dat je dat in de komende maanden... de komende jaren steeds duidelijker gaat merken. En... Een van, van diegenen die daarvoor kan zorgen, dat is onze overheid. Om te beginnen maakt die verhoging van BTW uh, ongedaan. Is er eigenlijk een voorbeeld van een land... dat werkelijk bewust heeft gekozen voor uh, geen groei? Ik zou hem zo 1, 2, 3 niet kunnen geven. Het wordt een beetje gezegd van Scandinavische landen... Hè, dat men daar ongeveer tegenaan zit. Ja... Kijk, nee, maar goed, het is natuurlijk handig om te weten... of dat nee, model getest waar. is, ja Kijk, of nee. Uh, uh, je hebt uh, in Bhutan dat, dat begrip bruto nationaal geluk. Ja, maar dat is een heel klein landje. Ja, ja oké, okay, maar als goed. In hebben, probeer heel een voorbeeld te bedenken. Mijn uh, vrouw komt uit Zweden. Uh -huh. Dus we komen daar uh, zeer regelmatig. Uh -huh. En daar hebben ze inderdaad uh, een aantal zaken anders uh, ingericht dan hier. Dus als je daar een baby krijgt, heb je echt zeeën aan vrije dagen, die doorbetaald worden. Ja. Um, als je het alleen daarover hebt, dan zeg je... nou, dat lijkt me uitstekend. Dat zou iedereen hierbij willen. De keerzijde daarvan is... als je kijkt naar inkomstenbelastingen die je betaalt in Zweden... Ja, die is stukken hoger dan hier bij ons. En de BTW in Zweden, laat me niet vergeten... is 25 in plaats van 21 bij ons. Dus je betaalt het linksom of rechtsom. En dat uh, slaat onmiddellijk terug op de arbeidsprikkel, om het inderdaad, zo maar te zeggen. Inderdaad. Ja. Oké. Okay. Goed, nou. Uh, heeft u nog enig idee wanneer in Nederland dan het gelijk zou moeten blijven? Wanneer zou je daar ongeveer naar moeten streven? In hoeveel jaar tijd? Ja, maar, uh, nou, maar dat gaat ik, even niet lukken van de week. Nee, maar ik zie ook geen, geen, geen uh, signalen bij de overheid dat men die kant op wil. Ik lees nog steeds van: als onze economie 2,5% groeit, dat we dan uh, met z'n allen zeggen, nou. Dat is wel goed nieuws, maar het zou nog beter zijn als het 3% zou zijn. Dus oh. die jacht naar groei is er nog steeds. Oké. Okay. En wat u betreft? Ontreden. Wat mij betreft mag het allemaal wat minder. Hartelijk dank. We spreken met macro-econoom Edine Mujadjic over de economie... die zo langzamerhand wel met de benen omhoog gaat... maar daar zitten dus behoorlijk uh, rafelrandjes aan. Hartelijk dank voor uw uitleg. Onhandelbare, niet zelden dronken reizigers... die elkaar aan boord van een vliegtuig te lijf gaan. Het komt steeds vaker voor. Vorig jaar werden bijna duizend personen aangehouden... wegens wangedrag op Schiphol of aan boord van een vliegtuig. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan is met name alcohol de grote boosdoener. In 2015 werden nog 723 meldingen gedaan. De luchtvaartmaatschappijen geven stewards en stewardessen daarom trainingen... hoe om te gaan met agressie aan boord. Jerry van den Berg van veiligheidsbedrijf B Secure, Be Secure, Be Secure, ja Be Secure, ja, het is weer zo'n fijne Nederlandse ja, naam goed, hè? voor het ja, bedrijf, nee. ja. uh, Wees veilig, zou ik ja, zeggen. Wees zeg, veilig. Geef de trainingen. Goedemorgen. Goedemorgen. ja, het, het Wordt het inderdaad? Ik zei, ik heb het net zelf gezegd, 723 en nu bijna 1000. Merkt u het ook? Uh, natuurlijk merken we het. Zeker als we kijken naar het aantal incidenten wat wij voorbij zien komen. Uh, ik moet er natuurlijk wel een kleine kanttekening bij plaatsen. En dat is dat ook uh, de hele luchtvaartindustrie natuurlijk veranderd is. Hè. We hebben weer meer passagiers vervoerd. Dus als we kijken naar die aantallen die gestegen zijn... moeten we denk ik wel in de juiste context plaatsen. Ja, meer passagiers, dus je hebt ook percentueel, dan als hetzelfde percentage is... heb je gewoon meer uh, mensen die er een potje van maken. Absoluut. Um, is er nog onderscheid tussen business en economy? Nee, nee, ja, dat denken we wel. Hè. Ik nee, heb, uh, ik vraag het, ja, ik denk nee, niks. Nee, nee, klopt. Nee, nou, de algemene gedachte is vaak van... Hè, tegenwoordig kan iedereen maar vliegen. Hè. Het vliegen is natuurlijk een stuk goedkoper geworden... als, als het vroeger was. Vroeger was het iets e exclusiefs... en dat is tegenwoordig uh, niet meer zo... Dus die gedachte die was er altijd eigenlijk wel van... nou, die tickets zijn goedkoop, dus nu hebben we de problemen. Hè. Uh, iedereen kan maar verliegen. Nou, dat is absoluut niet zo. Als we kijken naar de aantal incidenten... dan zien we zowel in de business class als in de economy class... en zelfs bij de internationale maatschappij die first class nog hebben... Uh -huh. ook wel degelijk uh, een groot aantal incidenten. Dus het maakt eigenlijk niet uit in welke klas je zit. Uh. Alcohol? Got Nou ja, kijk, de grote boosel, ik heb uh, natuurlijk uh, alle artikelen gelezen en, uh, en ook betrokken geweest de afgelopen weken, bij, bij dit onderwerp. En dan wordt alcohol benoemd, zeker in de media. Uh, alleen, als je kijkt naar het aantal incidenten, dan is dat wereldwijd ongeveer 40%. He, dus ongeveer vier van de tien incidenten is gerelateerd aan alcohol. Dat is veel, absoluut. Uh, het speelt ook een grote rol. Alleen, ik vind wel dat we niet mogen vergeten... dat er nog steeds zes incidenten van de tien een andere ja, reden hebben. Valt mij nog mee, hoor. Ik had gedacht dat er veel meer nee. uh, incidenten met alcohol zouden zijn. Ja. Want ja, mensen drinken soms al iets voordat ze het vliegtuig instappen. Klopt. En dan als je aan boord is, dan... Uh dan kan je gewoon uh, rustig een flesje wijn en nog een flesje wijn... en nog een flesje wijn bestellen zonder dat je hoeft te betalen. Tenminste, als je niet in een uh, budgetvlucht zit. Want dan ja. moet je het wel betalen. Klopt. Ja. Zou je niet eens kunnen zeggen, nou, misschien moeten we dat niet meer doen? Het schijnt ook niet zo goed te zijn trouwens in de lucht, die alcohol. Nee, ja, ze zeggen het komt drie keer zo hard aan hè, in de lucht. Nou, dat, dat zegt men. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is ook wel bewezen, hè, medisch. Uh, feit is dat uh, we denk ik wel moeten constateren... dat alcohol ook wel inherent is aan de luchtvaart. Hè? Ja, dat vind ik je... nou echt onzin. Nou, kijk... Als je... Nou, ja, kijk, alcohol speelt natuurlijk een rol in de hele maatschappij. Als jij een avondje uitgaat, wil je ook een wijntje drinken. En als jij dus gaat vliegen... verwacht je als passagier ook dat je een wijntje kunt drinken. En de meeste passagiers waar we het over hebben... we hebben er 3,4 miljard gevlogen vorig jaar. Uh, het grootste gedeelte daarvan drinkt zijn wijntje... en stapt weer rustig uit. Hè? Dus... Ik denk wel dat alcohol een onderdeel zal blijven van de luchtvaart. Het heeft natuurlijk een groot commercieel belang. Als je kijkt naar de luchthavens. Hè, als je kijkt naar de ja. invloed en, en de inkomsten van alcohol. Die zijn natuurlijk enorm. Uh, gaat er alcohol verdwijnen? Nee. Dat, dat zie ik niet gebeuren. Maar we kunnen wel wat alerter zijn in het schenken van alcohol aan boord. Absoluut. Of het eigen gebruik van alcohol. Hè, want dat gebeurt ook nog. Nou ja, want je hoort wel eens van die verhalen dat mensen dan starnakeldronken dronken zijn en dan op de vuist gaan als ze niet nog ja, meer krijgen. Nee, klopt. En dat is, dat is helaas wel wat we zien. Uh, alleen ik zeg, aan de voorkant zouden we daar nog wel iets meer mee kunnen doen. Want deze meneer kwam al enigszins dronken aan boord. En de vraag is dan: hoe kwam dat? Dus ik denk dat daar een grotere uitdaging ligt. Oké, okay, die cijfers lijken hoog als je het vergelijkt met 3,4 miljard, dus inderdaad vliegbewegingen enzovoort, vallen die cijfers best wel mee als je dat met het uitgaansleven uh, zou vergelijken. Wat het angstig maakt is natuurlijk dat deze confrontaties in een kleine afgesloten ruimte plaatsvinden. Is het nou eigenlijk zo dat de werkelijke angst is dat een van die types die het echt niet zint en uit zijn bol gaat, gewoon aan die rode knop trekt en gewoon dat vliegtuig... Uh, uit elkaar laten duvelen door dat je gewoon die deur open te trekken. Nou ja, die angst, uh, al laat ik het zo zeggen, het beeld is terecht. Alleen uh, de angst uh, kan ik wegnemen, want een vliegtuigdeur openen uh, boven de 10.000 voet is onmogelijk. Uh, dat oh ja? heeft te maken met de drukverschil. Hè? Er staat zoveel ja. druk op zo'n deur... dat die deur uh, absoluut niet open zal gaan. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar goed, neem niet... Nou ja, dat is wel handig om te weten. Dat wel, ja, nee, dat klopt, zeker. En, uh, uh, maar feit blijft dat het beeld hè, wat een passagier heeft... en ook de crew, uh, want dat mogen we natuurlijk niet vergeten... wat voor impact dit soort incidenten uh, op, uh, op het mentale vlak voor bemanningsleden heeft. En ook op passagiers. Als jij een passagier een vliegtuigdeur ziet trekken... dan woest dan, ja, dan dat wel behoorlijk wat angst in. Gebeurt dat? het wel eens? Ja. ja, het is een aantal keer al gebeurd. Ja, absoluut. En, gelukkig, en dan gebeurt over. er dus niks. Nee, dan gebeurt er niks. Behalve dat hij uh, zo'n plastic touwtje om zijn polsen krijgt. En... Ja, ja, plastic touwtje of metaal, dat hangt ja. van de maatschappij. Senti Stewards hebben we eigenlijk wel toe, toe opgeleid. Ja, nou, wat we steeds meer zien, en dat is dan hè, wat wij dan natuurlijk wereldwijd zien, is dat er wel steeds meer tijd wordt geïnvesteerd in de fysieke trainingen. Kijk, de, de doelstelling blijft om het verbaal op te lossen. Uh, en daar ja. zal ik, dat zal ik ook en, en, en mijn bedrijf ook altijd ondersteunen. En de luchtvaart zelf ook. Wat, u geeft die trainingen. Wij ja. geven die trainingen en uitgangspunt blijft altijd deescaleren. Uh, helaas is het niet altijd mogelijk. Hè. Zoals u net zei, uh, zo'n idioot die uh, of te veel gedronken heeft... om een andere reden en fysiek wordt... Ja, dan zullen er toch uh, acties moeten worden ondernomen. Nou, en dan is uh, bij de meeste maatschappij in ieder geval... het kabine personeel getraind om in ieder geval zo'n passagier te controleren. En lukt dat niet dan eventueel met de hulp van passagiers? En dan zijn er uh, ja, materialen aan boord... om zo iemand dan de rest van de vlucht uh, te kunnen vastbinden. En dat varieert van tie wraps tot, uh, tot handboeien. Ja, hè, u hebt ook gevlogen, hè? u bent stuurwoord heb geweest. Ja, correct. Hebt u uh, ernstige situaties meegemaakt in die tijd? Nou ja, ik heb zeker wel uh, behoorlijk wat situaties meegemaakt. Uh, kijk, de verbale situaties, die zijn uh, legio. Hè, dat, dat maakten we eigenlijk wel iedere week mee. Um, maar als je kijkt naar zeg maar, de meest uh, bedreigende situaties... heb ik tot tweetal situaties meegemaakt waarbij het echt fysiek werd... en waarbij we de persoon ook hebben moeten overmeesteren. Eén keer toen we nog tijdens de instap op de grond stonden... en één keer tijdens de vlucht. En wat gebeurde dan met zo iemand? Ja, nou wij... Uh, procedures bij ons was uh, zo iemand in ieder geval uh, uh, vastbinden. Controleren, uiteraard eerst vastbinden... En op de stoel plaatsen met de stoelring vast. Dus dan kan deze, ja, dus deze persoon... De ja, stoelriem ja. Ja, heel erg vast. Ja, dus deze persoon gaat eigenlijk nergens meer naartoe. Alleen dan is nog altijd de vraag... Uh, gaat deze persoon nog wel een risico voor de vlucht vormen? Hè? Gaat hij door met zijn gedrag? En dat kan natuurlijk verbaal, dat kan schelden, dat kan schreeuwen zijn. Ja, dan kan de gezagvoerder besluiten... om uiteindelijk nog uh, een tussenlanding te maken. En spuiten, plat spuiten. Ja, is ook gebeurd. Hè? Waarbij, uh, Hebben jullie dat is dat paraat? Nou, het is niet paraat voor deze situaties... maar het is wel paraat voor medische situaties. Oh. en. Als als je kijkt naar de meeste grotere maatschappijen... als je bij ons uh, naar onze national carrier kijkt... ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar in ieder geval... We uh, hebben geen idee over wie het nee, heeft, ik ook niet, dus he? laat u het me zo. Ja, precies. Nou, zo heeft Duitsland, Engeland... en de grote landen hebben die ook. Hè? Ja. <laughs> uh, die hebben de medische kit aan boord. En daar zitten inderdaad spullen in... waarbij je een passagier kunt, uh, ja, kunt tranquilizen. Maar u wat hebt wat niet een kast waar u nu in die op kan sluiten? Nee, nee, dat niet. We zullen hem altijd uh, vanuit humanitaire redenen... netjes op de stoel zetten. Ik heb toch echt een keer op een vlucht gezet van de KLM. Daar werd tot mijn stomme verbazing eerst kwam de persen vragen van voor het geval het uit de hand loopt, wilt u helpen? Ik had niet eens in de gaten op hetzelfde moment was die man al vastgebonden enzovoort. Maar die verdween in een soort luik aan de aan de rechterkant van het vlieg, vliegtuig en daar heeft hij tot aan het eind van de vlucht gezeten. En toen werd hij door de marinesee daar te plekken werd hij Ach. weggehaald. Nou, ik, ja, nou Komt goed, u dat ik, bekend voor? Nou ja, ik denk, ik, ik meen te weten waar het hier om gaat. Hè. De KLM, zoals u hem noemt, ja. noem ik hem dan ook. Oh. Uh, die beschikt over tijd zeker nog een aantal combi-vliegtuigen. Dat was een vliegtuig waarbij je passagiers aan de voorkant en vracht aan de achterkant had. Daar heb je een deurtje naartoe. Is dan geen luik, maar is een wand met een deurtje. Ja. Okay. En daar zijn wel eens uh, situaties geweest waarbij ze een persoon daarnaast hadden. Kennelijk, dus. Plaatsen. Ja, dus uh, absoluut. Dus dat klopt wel, dat verhaal. Klopt wel, ja, ja. Alleen een luik is het niet. Oh, nee. Ik nee. dacht ja, Het zag eruit als een luik... Ja, nee, want de, de deur gaat dicht en weg was en hij. En weg was hij, ja. ja. En hij kwam ook niet meer terug. Nee. nee. Maar helpt het, die trainingen... Ja, nou ja, kijk, het, het, wat we in de training doen is niet alleen... Kijk, vanuit de werkgever gezien denk ik ook dat je gewoon verplicht bent... om jouw bemanningsleden, ja. die geen enkele hulp van buiten hebben... op 10 kilometer hoogte, om die uit te rusten, met handvatten... om met dit soort situaties om te gaan. Ja, zijn er ook uh, trainingen in vechtsporten, hè? Vindt dat een goed idee? Nee, dat vind ik geen goed idee. Nee. Nee, nee. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel, absoluut. En daar doen we deels aan mee. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Jerry van der Berg geeft dus trainingen aan stewards en stewardessen. Hoe agressie in het vliegtuig... Kan worden beteugeld. Dankjewel voor je komst. Zometeen, dan gaan we verder met Jan Tromp en Frank de Graaf over goed besturen.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 Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. Een goed idee is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar één euro. Klik en klaar op mijndomein.nl. De Renault Talisman.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 NPO Radio 1.